De gesprekken over een Paars Plus-kabinet lijken mislukt. Vandaag zijn er weer verkennende gesprekken gevoerd en de VVD ziet onvoldoende perspectieven om te onderhandelen met PvdA, D66 en GroenLinks. Wat er nu verder moet gebeuren is onduidelijk. CDA-fractie voor te verhagen, wil niet zeggen of zijn partij wil praten met VVD en PvdA. De man uit Beverwijk is voorbeeld tot TPS met dwangverpleging voor moord op zijn zoontje. De man liep vorig jaar september met zijn zoontje de A22 bij Beverwijk op. Ze kwamen onder een vrachtwagen terecht. Het jongetje van zeven kwam om, de vader raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was de man ontoerekening door een psychose toen hij de snelweg opliep. De Britse regering gaat ingrijpend bezuinigen. Ze wordt de btw verhoogd van 17,5 naar 20 procent. ...van de meeste ambtenaren worden voor twee jaar bevroren... ...en ook snijdt de regering in kindertoeslagen en woonsubsidies. Groot-Brittannië komt met een schot van 185 miljard euro. Bij het Academisch Ziekenhuis van Maastricht verdwijnen 260 banen. De AZM moet in totaal 30 miljoen bezuinigen. De meeste banen verdwijnen door natuurlijk verloop... ...maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Vorig jaar werd bij het Academisch Ziekenhuis van Maastricht al een vacature stop ingesteld... Een deel van de A28 wordt vannacht volledig afgesloten tussen Zwolle en Neppel. De vluchtstrook moet met spoed worden gerepareerd. Hij was tijdens de strenge winter al beschadigd. Rijkswaterstaat wil hem echt nu repareren omdat er komen bekend veel motoren over de A28 naar Assen rijden voor de TT. De afsluiting vannacht is tussen de afslagen Ommen en Nieuwneusen en duurt een paar uur. Op Wimbledon heeft Robin Haarzen de tweede ronde bereikt. Hij versloeg in drie sets de Amerikaan James Blake. Maar ze moeten nu opnemen tegen de nummer 1 van de wereld, Rafael Nadal. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen opnieuw veel zon. Dit was het en ligt. Zo kan je links en rechts altijd wel iets leuks doen. Neem je Sun Park Zandvoort aan zee. Links kunnen de jongens naar het Rencer en wij gaan shoppen. Rechts kunnen de jongens naar het Himstam van Bloemen. -blo -blo -blo. En wij gaan shoppen. En weer terug in Sunparks gaan zij naar het Zwemparadijs Aquafun Terwijl wij gaan shoppen natuurlijk. Ja, het is een voor iedereen vakantie. Sunparks in the middle of everywhere. Boek nu op Sunparks.nl en krijg tot 35% korting. En iedere 25ste boeker krijgt een gratis verblijf. Day. in de Haltestraat bestaat nu al meer dan 5 jaar en heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet! Daar kun je terecht voor alle computerproblemen, alle hardware en accessoires. Maar ook voor levering van op maat gemaakte systemen voor particulier en bedrijf. BeachNet, een veelzijdig computer- en internetcentrum op de Haltestraat 61 in Zandvoort. Wel voor meer informatie 023 57749. Weg waar bakken met water bovenop zolders en op daken stonden om de druk in het leidingwerk wat was aangebracht in de gebouwen mijn vader, die dan zondagmiddag vaak naar de watertoren toeging, om te kijken of de voorraad nog wel toereikend was. Na het slopen van de watertoren, of in het zicht van het slopen van de oude watertoren door de Duitsers, moest er een oplossing gevonden worden voor die buffervoorraad. Zie je die toren wil behouden, maar heeft men gekeken. Gelukkig heb ik gelezen in het uh, beleidsplan Middenboulevard...